...en ProRail willen niet speculeren over de oorzaak van het treinongeluk voordat het onderzoek is afgerond. Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Sloterdijk rijden weer mondjes met treinen, maar het spoor waar de treinen botsten is nog niet bruikbaar. Het is onduidelijk wanneer de treinen weer volgens het spoorboekje rijden. In Frankrijk hebben alle tiende presidentskandidaten hun stem uitgebracht. President Sarkozy deed dat in het arrondissement waar zijn vrouw Carla Bruni haar appartement heeft. Zijn voornaamste tegenstrever François Hollande in de Zuid-Franse stad Tulle waar hij eerder burgemeester was. Rond de middag had 28% van de 44 miljoen kiesgerechtigden gestemd in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Bij de vorige verkiezingen stemden uiteindelijk bijna 84%. De stembureaus zijn in de grote steden nog tot 8 uur vanavond open, in de overige plaatsen tot 6 uur. De kans bestaat dat er vanaf die tijd al uitslagen doorcijpelen via Twitter en Facebook. De eerste officiële prognose komt vlak na 8 uur. In de Eredivisie heeft PSV in de slotminuten NEC verslagen. Het werd in Eindhoven 2-1. AZ won in Alkmaar met dezelfde cijfers van VVV Venlo en ook Feyenoord won met 2-1. De Rotterdammers versloegen uit ADO Den Haag. Koploper Ajax speelt op dit moment in de arena tegen FC Groningen. Het weer in de loop van de avond droog, morgen opnieuw wisselvallig en het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Er staan files op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 6 kilometer. Dat komt door werksneden. A20 Hoek van de Land richting Gouda bij Rotterdam Krooswijk 4. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Ze gaat namelijk nu in een, een, een tweede concert geven. Het eerste concert vindt plaats op 7 juli. Die was al binnen een half uur uh, uitverkocht. En uh, er komt nog een datum, dus nog niet bekend. Maar wel daarna dus twee keer in Nederland. En nieuws over Rockwerchter Festival. Want uh, Mumford en Sans, Milo en Celasoo zijn ook toegevoegd aan de line-up van uh, Rockwerchter. Maak de or organisatie uh, bekend.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 Tweede uur Entertainment View, straks popster Henry, wat is er gebeurd op showbiz nieuwsgebied? En, zometeen, alle campagneliedjes van Obama zijn nu te zien in een handig overzicht op Spotify. Je hebt het al gehoord, Obama is ook, heeft ook gezongen tijdens een bij de zijn persconferentie. Hij zong namelijk een nummer van Al Green. Nou ja, laat we er meer over. <laughs> I sing and I... Laatst vorig jaar mei overleden. Jill Scott Heron. Samen met Brian Jackson, de Baddle. En in uh, 1981 heeft hij een uh, tournee gedaan met Stevie Wonder. Een beetje wie die verving? Bap Marley. Goed liedje, zegt de Baddle. Jill Scott Heron bij uh, Entertainment For You. Hey, Obama, ik ben benieuwd.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 Maar ook uh, bijvoorbeeld Ray La Montagne.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 Maar die gaat trouwen. Hij ja! De Bora, ja, ja, ja, ja. En dan hoeven ze in ieder geval de, de, de, de scooter niet meer, de, niet meer uh, op een moment bij me gaan te laten staan. Dan kunnen ze dat samen op de scooter gaan natuurlijk. Ja, heel slim. Uh, ja. ja, en ze, de Bora die zegt van ik wil trouwen. Een gouden je trouwje, maar goed zijn paarden en een baby. <laughs> een baby? Ja, ook dat nog. Zo, ja, moet je nagaan schoen. wat er dan uitkomt. Ja, oh. laat hem maar, maar, maar, maar, maar even zitten. <laughs> maar die is we alweer zijn zo niet zeker. En dan verdorgen we het. Dan moeten we ook maar afwachten natuurlijk. Hè. En heb je het gehoord dat ze in een nieuwe clip van Don Diablo zitten. Ja, ja, ik weet niet wat ik hiervan moet denken, allemaal. Maar <laughs> ja. ja, ik vind het af en toe een beetje, een beetje uh, ja, niet leuk mee worden, laat ik het zo zeggen. Nee. Dat je zo zoiets doet weet je wel, met met zwakbegaafde personen. Ja. dat is allemaal wel leuk en aardig, maar uiteindelijk moet het ook een keer op zijn met die flauwekroen. Ja, ja, ja, zeker. Want dit, dit, dit gaat een beetje ongein worden. en Dit is op een gegeven moment zwakbegaafde figuren uh, neerzetten en dan, och, oh, wat zijn we toch leuker. Wat leuk. zijn we, ja, vind ik ook, Jan. Dat moet ik hier ophouden. Maar ja, goed, we wachten even af hoe het, hoe het verder gaat. Um, uh, nou ja, ik heb er zonder gedachten over. Hè? Ja.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 Ja, in het programma daar gaat uh, Van den gaat uh, op afleveringen uh, het uitgezonden op, op, op jacht op oplichters en malefiede bedrijven en internetfraudeurs En uh, zelfs van die langs bij overheidsinstellingen en grote ondernemingen die beurkken af te boeien. Dus uh, okay. ja, en, daar komt een heel spannend uh, programma ja, ja, spannende televisie, ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Ja goed, en dan uh, ja, André Reu, die is weer uit balans. Hè?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 Zie je voor letterlijk, we al no, ever felt a show at one time found in law at some time. But when you find it, you should keep me simply cherishing just like a best friend in step over letterlijk, the original.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 fade Pero... away. Zoveel muziek op de zaterdagavond Entertainment View Met eerst Michael Jackson Don't Stop Till You Get Enough En daarna uh, Sabrina Stark En Do For Love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 Funky all the way home It's regular except for the number Funky all the way home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 heel fijn weekend. Geen Pascal in ieder geval. Nee nee nee. De jongen die, uh, die, moeten we niet meer plagen. <laughs> hey en uh, morgen. Zondag in Kembleland vanaf twee uur met twee kaartjes voor de huisuitbeurs. Oh gezellig. Dus wil je die winnen? Luister morgen naar zondag in Hé, Dankjewel. Fijne avond. Ja jij ook. Dankjewel. En de ook tot de volgende week weer.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 Dit is Islot Thomassen met het NOS Journaal. In Amsterdam is een vrouw van 68 overleden aan haar verwondingen die ze gisteren opliep bij het treinongeluk. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam en minister Schultz van Hagen zeggen dat hun gedachten uitgaan naar de nabestaanden. Schultz noemt het zeer triest dat door het treinongeval een persoon is overleden. De gemeente meldt dat 16 mensen nog in het ziekenhuis liggen. Hoe het met hen gaat is onbekend.